Sommige donateurs gooien bankbiljetten over de hekken rond zijn kunststudio. Die zijn soms vastgemaakt aan stukken fruit of gevouwen in de vorm van vliegtuigjes. WW heeft al bijna 600.000 euro ontvangen van Chinezen die hem steunen. WW zat dit jaar drie maanden vast op verdenking van belastingontduiking. De Chinese autoriteiten hebben de kunstenaar een heffing opgelegd van 1,7 miljoen euro. Critici zeggen dat de Chinese regering de kunstenaar de mond wil snoeren.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 Het weer bewolkt op de meeste plaatsen droog. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoete rijndijk 4 kilometer file. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Pummer en Noord in afrit Weidewormer, 5. A9 Ook maar richting Amstelveen, daar staat 10 kilometer tussen Beverwijk en Knoop Raasdorp. Op de A10 Ring Amsterdam, Watergraafsmeer richting Koenplein bij Sloten, 4 kilometer. En de andere kant op op de A10 Volendam richting De Nieuwe Meer tussen Oostzaanenwerven en Werven, Sloten, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuizen en Bodegraven, 7. Op de A12 Arnhem richting Utrecht, 5 kilometer tussen Veenendaal, West en Maan. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort, daar loopt het vast tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort, 6 kilometer. Op de A44 Wassenaar richting Amsterdam, door een ongeluk tussen Oestgeest en Kaagdorp, 6 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 De jaren 80 hoorde je uh, Duran Duran en de reflex. GFM. Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even na drie uur. Welkom bij u, twee alweer van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we allemaal in dit uur doen, Albertjan? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda en rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. We gaan straks weer schakelen naar Joop van S, want die is voor ons aanwezig bij SV Zandvoort Munnkendam voor het einde van de eerste helft. En natuurlijk nog veel meer nieuws uh, in en rondom Zandvoort in het kader van de 50-plus-dag. En de, uh, die dag die neem je niets voor uh, en doe van alles week. Maar we gaan natuurlijk, uh, zo meteen eerst even, weer naar het circuit, hè? Ja, rap naar het circuit. CFM Race Radio, Pit Report. Want daar is vrijgaande de, de Salford 500 en onze super razende reporter Jaap Koper is daarbij aanwezig. Yeah. Vanuit zijn luie stoel. Of niet, Jaap? <lacht> nou, nu zit ik in het mediacentrum. Nu ja, zit ik in het mediacentrum. gewoon binnen. Dus, okay. uh, dus ja, uh, da da da daar heb je dan nog ook een beeld van hoe het uh, allemaal met die wedstrijd uh, verloopt. Uh, maar een,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 uh, ronde er dan nog afgelegd moeten worden. Er zijn, uh, uh, dacht ik eventjes uit mijn hoofd. Tussen de 112 en de 113 ronden die gereden moeten worden om aan die 500 kilometer te voldoen. Nou, uh, er is dus van alles en nog wat uh, gebeurd. Uh, de strijd, uh, ik zei het al in het vorige uur, dat uh, Furt en Fontijn uh, de strijd hebben moeten staken. Uh, maar ja, daar tegenover staat dat Frans Furres, samen met uh, John Jansen, was, uh, nog steeds uh, rondrijden. Dus weliswaar op de 16e plaats, maar uh, Frans Furres is dan uh, de, de, de, de inbreng van Zandvoort Kant, om het zo te uh, de snelste ronde die is uh, neergezet door uh, Wolf, Nathan en Jaap van Lager. Die rijden in een uh, C8-star. Uh, als je goed kijkt, dan zie je de contouren van een oude Opel Omega uh, erin uh, zitten. Maar het uh, ding dat uh, rijdt uh, boorlijk hard uh, over de baan. En uh, ja, ze uh, liggen ook uh, heel duidelijk uh, voorop in de, deze wedstrijd. Uh, dan uh, vinden we op de tweede plaats uh, Peter van der Kolk en Jeroen Beekermal. Dat is een bekend uh, want die kennen we nog uh, van de Dutch GT4 in uh, het...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 De Duitser en Michel en of, Michel en Sebastian Bleekemode, die daarachter uh, die daar ook uh, zeg maar, het, de, de equipe vormen. Uh, kijken we even naar het aantal en dan zien we dat uh, Wolf Nathan een jaar van laag inmiddels 91 rond uh, de hebben zitten. En daarmee hebben ze dus een uh, behoorlijke voorsprong uh, ten opzichte van uh, de rest uh, van het veld. Uh, Tweedeel de voorsprong uh, om um, uh, precies uh, te zijn. Uh, kijken we nog even in de divisie 2, daar vinden we dan Richard uh, van der Bos. Marco Poland en uh, Richard de Goede in de BMW, die vinden we terug op plek 6, maar ze zijn wel beleiders in, het, uh, in de Divisie 2. Dat is uh, de passers zeg maar, tot 3000 cc, vanaf 2000 cc gerekend. Uh, zij liggen dan op uh, plaats 5 en dan als ik eventjes heel snel ga kijken waar de dan uh, Burris en Jansen liggen, die liggen als het goed is, uh, even gauw uh, gerekend, ik denk 4 of 5 in uh, de Divisie 2. Uh, helemaal precies weten doe ik het niet, omdat ik het even helst snel van het scherm af moet lezen. Uh, dan vinden we bijvoorbeeld de eerste van divisie 3, dat is Dennis Borst. En, uh, de Borst en de heer Klein, die vinden we dan terug als uh, de leiders in, het, uh, in, in de divisie die, uh, met een Clio uh, rond en uh, ja, de jongens die hebben Martin de Klein en Dennis de Bosch die rijden al uh, ja, een tijdje mee in dit soort uh, winterkampioenschappen uh, uh, met, uh, met zo'n Clio Ja, uh, uh, tot slot uh, uh, nog even de uh, divisie 4, uh, want we moeten snel weer naar het voetbal zo dadelijk we... Ja, dat is uh, heel fijn, uh, maar uh, die, uh, dat, uh, dat kan me wel even wachten divisie 4, dat is uh, dan uh, eventjes heel vlug, dat is uh, de vader en zo'n Braams en dat wil je ook het niet verder vertellen Oké okay. Dankjewel Jaap en uh, tot, tot een uh, volgende keer. Dankjewel. We gaan over naar... Ja, om vijf 5 minuten vertijd. tijd. Uiteindelijk een mooie avond voor Zandvoort. Het goed uh, over een paar schijven gespeeld. op komt vrij voor de keeper. Schiet in de eerste instantie tegen de keeper op die los moet laten. En in tweede instantie kon Hoppen uh, die bal achter de keeper deponeren. En zij konden daardoor op een 1-0 uh, stand brengen. Maar nu is het natuurlijk Monneke hier. Die uh, echt uh, moet gaan komen. Dat doen ze ook. En dat zit er niet vanaf de half meer op de helft van Zandvoort te spelen. Dan dat uh, de helft van Monneke Dam we hebben natuurlijk ook wel wat dingen te maken. En bijvoorbeeld rechtsachter. Chris is geen rechtsachter. Dat merk je meteen. Het is de Verkeerde kant van de speler. Bijvoorbeeld in de top. En die krijgen toch problemen. Nog steeds nu. Ja, Aan de, de linkerkant van het veld. Ze zijn er een beetje in het draaien. Een beetje breed spelen. Nu gaat het er eigenlijk in de diepte. Dan zit Kalenz uh, die bijna erbij gekomen. En nu kon het bijna. Ja, het is allemaal steeds bijna. Maar nu kon het ook al Van, van Monneke Dam. En dan het straks ook binnen. En is het een mooie zo vroeg Op die hele voorspan uit. En dan gaan weer via Chris Ulger. En de rechterkant gaat die paas komen. Ja inderdaad, het vaarst van Hoppe, Hoppe kan die bal aan maar moet het draaien en stoppen. En dan is weer Dulge, Dulge naar Nijsselberg, die is ingekomen. Volmachts Aardenburg, Aardenburg die geplanceerd raakte, weer geplanceerd raakte moet ik zeggen. Want hij heeft met gespeeld en moest nu hier naar de kant toe. Maar Berg verspeelt die bal aan de verdediging van Monnekerdam en die kan nu weer gaan werken aan een aanval. Bal over de zijlijn door Zandvoort en Monnekerdam gaan we gaan gooien op de eigen helft, maar nu op de helft van Zandvoort. Wordt teruggespeeld, uh, ja dus hebben we toch al een klein beetje haast, Monnekerdam gaat de diepe bal komen. Langs de, langs de lijn is Jan Sollevelde in vrij gemakkelijk kan verdedigen. En laat hij heel lang vandaag lopen. Dat redt hij niet, dus hij moet er gaan spelen. En daar is het Patrick die hoog in voren. voren weet met de verdediging van Marcelo uh, die de bal weg kopen. En dan houdt hij mijn eigen ploeg. Er is steeds Monnikerdam. Die, die, die moet ik dicht gaan zitten, gaat een diepe bal komen. Nee, nee, het is een beetje een breke pas naar de rechterkant van het veld van Zandvoort gezien. En er is nog steeds Monnikerdam in balbezit. Zandvoort komt er niet eens uit. Ja, die op die 16 meter haal zo'n beetje twee mannen voor. Laat het ook echt helemaal op. En daardoor kan Monnikerdam niet echt een suist maken en moet het rond gaan spelen rond de verdediging van Zandvoort. Verkeerd verdedigd daar, van Bas Leuners. En dus, gelukkig voor Zandvoort, als je daar, uh, even kijken, uh, als die de bal via spelen van uh, Monika Dam, maar over de achterlijden kan werken, en Bas dus, wel uh, helemaal verkeerd verdedigen van Lemmers, zonder de verkeerde kant van de man, en die de kon dus naar binnen draaien, maar Lemmers we goed, en kon de bal weer via de voeten van uh, Monika Dam spelen. Perfect, brengt de je bal weer in het spel. Is het secure? Ja, redelijk secure, Timo, De Reus, die kunnen er niet bijkomen maar het is toch over ieder hopen, dat ik daar een dichter van een paas geef, en daar kan helaas Dijsberg met die bij komen en die wordt daar neergelegd. Niks aan de hand, zegt de scheidswet. Die heeft helemaal niet moeilijk. heeft twee simpele wedstrijd voor een arbiter. En dat is het ook wel Vries. die daar de bal speelt, nou, hoppen, hoppen. Komt dit een man te beseren. Lukt niet. Gaat de binnenkapper, richting de hoog over alles en iedereen heen. En dan wordt iemand er juist nog gespind om de bal binnen te houden. Dat, dat lukt er ook. soms voor de aanval uh, even kijken, de reus. Zit er voor. Kan Sante erbij komen? Oh, dit moet! Van de Velde er komt er bijna bij komen. Dan komt hij net onder de bal door en als hij nu moet ik gaan aanvallen. Ook oh, dan zie je ziet er de linkerkant van hetzelfde. En daar is, uh, daar is op dit moment de sterkste spelers van Sante staan daar en wordt niet toegedogen. Monnikerd, maar steeds zwijger, helft. En dan gaat de bal komen, voor naar de rechterkant. En dan moet, moet echt, dan uh, oh, gaat hij slaan om het, het, het, het 16 meter gebied in. En, maar uh, kon de bal niet aan de voet houden. En is de Koper, die de bal met de zijkant kan spelen. Naar de mol. Maurice uh, Mon, niet de bal. of de reus, kan er niet bij komen. De reus die het, uh, die het moeilijk heeft, stelt tegen lange spelers. maar het is nog steeds moeilijker dan ook het helft van Zandvoort speelt en dan kan die bal op elkaar gemakkelijk rondspelen. En dan zat het nog weer iemand voor maar het is nog steeds moeilijk dan die in de wall zit is. Dat is waar beetje of maakt vanaf de middenlijn, maar toch zit op de helft van Zandvoort en ze zijn de bal bezit. En dan gaat hij weer naar de rus spelen. Die zeggen de helft van Zonneveld. Zorneveld kan hem terugdingen iemand in van de van de wordt doek gespeeld en daar is je uh, kasten die kan wegwerken en is zijn een signaal van de zelf helft van de, de schrijfzichter soms wordt uh, ja niet echt sterk maar staat toch met een voor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 I could never voor radio cool in de gang en she's fresh. En zal het ook gelden voor Jolien Nou, daar zou in ieder geval Dolly Parton wel over. Een jonge Dolly Parton. Een jonge, ja, een jong Helemaal stemmetje jonge. nog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 zich al op de vingers te tikken. Dus het, het, het zei zo. Maar Wij zitten op kanaal 40 en niet alleen uh, in Zandvoort, nee. maar ook in uh, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Kastrikum. Hartstikke goed. Dat is dus, goed nieuws, toch? Dit was nog eens een keer luid en duidelijk uh, hoe de situatie is. Dat bedoel ik. Welkom luisteraars, ook in die gebieden. Beverwijk, Heemskerk, Kastri Kastrikum en Uitgeest. En ook nog Bakkum. Ja, Bakken. Dat hoort er verruin, dan ook nog bij. Ja, uiteraard. uiteraard, uiteraard. Samstag op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Met nu, aha, hier is Tatsu.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 ...en allerlei activiteiten te doen. Dus uh, nee, niets dan uh, gezelligheid in het centrum van Zandvoort. En uh, dan neemt morgen die actie, de weekactie van Neem die niet Niets Voor en Doe Van Alles Week... ...een week vol activiteiten, aansluitend op deze 50 dag. U kunt uh, voor informatie uh, gaan naar die week, want elke dag heeft een bepaald thema volgende week... ...naar de uh, uh, website van VVV Zandvoort. Of u kunt kijken op www.nationale50plusdag.nl...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 Wat een hoog stemmetje, wat een hoog stemmetje. Nou, dat gaan wij nou halen, halen, jan Nee. Ofwel, nee, nee, nee, echt niet meer. Geen poging waar gemaakt. Nee, dat doen we niet. James Ingram en uh, Michael McDonald worden hier met Jamo Bieder. Ik het. We gaan weer over naar Fris voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd SV Zalvoort tegen Monnikendam. Jop. Ja, inderdaad, roep die in de vier en vijf minuten oud is. Bijna zes minuten. Maar ik kan je wel ook laten zien hoor. Maar dat wil ik straks een keer vertellen. Dat gaan we niet doen hoor. Schat, wat is er avond. Op de gelders van wat ik het dan. En het spel is steeds aan de rechterkant. Schot van Timo Reus. Boos schot, laag schot, goed laag goed gedrukt. Maar helaas, Tito kon er de vijf simpel pakken. En die heeft hem dus alweer het bal in het spel gebracht. Aan de rechterkant van Sandvoort. Dus nu, nou ik dan maar naar aanval. de daar, kunt Die kan hem gaan er speelt Kustovic in. Kustovic, nou, probeert die bal te spelen, wat ik het zou zeggen. Dan moet die tegen, gaat de man voorbij en gaat dan uh, nog een keer aan de rush beginnen. En die, uh, die stopt nu en die, hij is al zijn, de bal in. En ik moet gewoon niet afgepakt. En hier gaat hij dan spaarsje diep op Christo Oog. Die komt van zijn bal niet, die zet de bal voor. En die staat er helaas, geen zal spelen. Was allemaal verdediger van Monnikerdam. Die daar bijna zijn eigen keeper passeert, Die kon nog even die bal wegwerken. En ondertussen is de bal weer op het middenlijn. Waar Bas een fout maakte op zijn verdediger. Die voor uh, aanval eigenlijk moet ik zeggen en dan krijg ik dan ook een vrije tap tegen hij trapt op de middenlijn voor Manneke En uh, dat, uh, dat is ondertussen genomen kort genomen, uh, Manneke Dam dat uh, moet gaan komen natuurlijk, moet een beetje tempo meer gaan stellen dat doen ze voor Stamford gelukkig niet echt uh, Stamford die moet gaan oppassen en dan liefst nog even zijn tweede doelpunt erbij raken want uh, dat geeft een stuk meer rust diepe bal, heel diepe bal, kan de uh, er erbij komen? hoeft niet, de bal gaat over de achterlijn uh, de hele gevaar is in de team gesloord en de bal kan de bal vanaf de 5 meterlijn erin in het slag. Ik Zandvoort dat, uh, heeft in een uh, pauze niet gewisseld, dat is maar goed ook, want er zitten nu nog maar twee spelers op de reservebank. Ik sprak met uh, Max Aardewerk, die geblesseerd het uh, en die schijnt uh, een hoop uh, string blessure te hebben. En dat had hij al, ik hoop niet dat het hetzelfde is, en dan, dan is hij verder van huis. Ondertussen de bal genomen, maar wanneer ik dan in een zit, geeft hij een Ik paas. Kan Koper erbij komen, Koper brengt de bal weg. Ja, dat moest hij dan toe, want de vet kwam ook niet. En dan was eens gevaar, en kopen moest die bal de achterlijn schieten om het gevaar te neutraliseren en dat is natuurlijk een corner, maar ik nu kort genomen is, maar ik kan dan, wel bezit nog steeds. We speelden nu de bal een beetje terug naar de kop van het 16 meter gebied, komt die de bal erin en daar kan gelukkig voor zandvoort. Door de, de spitsen niet bij komen en de al over de achterlijn. Uh, het gevaar is weken. zandvoort uh, staat nog steeds 1 voor en uh, we hebben 10 minuten gespeeld in de tweede helft.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 Uh, niet alleen met z'n tweeën, maar ook uh, de Duitse jongen, Albert zit erbij in Kees Bouwhuis die we in een eerdere uh, ja, fase hebben gezien in de GT3 uh, Porsche GT3 Cup die toen een aantal jaren geleden ook hier op het circuit circuit uh, actief was nou, die liggen vierde <tus> en om uh, dan even de hele tot vijf uh, verder uh, eventjes uh, doen, is een Duitse drietal, en dat is Michael Tischner, Ulrich Beder en Matthias Tischner van het Tischner Motorsport Team uit Duitsland, die liggen met een BMW op de vijfde plaats De eerste van de divisie 2 vinden we op plek 6 Dat is uh, Richard van de borst Morgen Polen. en uh, Richard de Goede Die hebben nog steeds die eerste plaats In uh, het, het tussenklassement van de divisie 2 uh, Daarachter in die uh, klasse Vinden we dan uh, Fred Kavana En uh, Jules Ursum. Die vinden we dan terug op uh, plek nummer 2 Ook met een BMW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 twee auto's in dezelfde ronde en dat is Dennis de Post en Martin de Klein die uh, zeg maar uh, het veld daar nog aanvoeren maar in diezelfde ronde zit ook nog een uh, zit ook nog een ander uh, Renault Clio die van Paul Harkema en Eva Harkema van de, ik Ikied Verschuur. Dat is leuk en, uh, de, de, de leiders in de wedstrijd is het bleekmool en de tweede is Verschuur. Ja, die uh, dat is toch uh, zoveel mogelijk elkaar de loef afspreken, uh, want we kennen dat verhaal ook in de Clio Cup. Dat ze elkaar ook niet echt uh, het, uh, ja, uh,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 number from the Doobie Brothers Here's is Long Train Running